Yes, ma'am.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 ja Maar, kan het, dus, maar ja. Het, het mooie vind ik ook wat er dan gebeurt is dat er wat op dat moment niet meer bij past. Hè? Want daarna komen er natuurlijk weer andere dingen en zo blijft het, het leven een pelgrimsreis eigenlijk. Ja. Simone, een vraag tussendoor dan eventjes. Um, jij bent via het schip Luiden, hè? via die mensen die hebben jou volgens mij getipt ja. van de hodenpeil uh, om die tocht te gaan lopen. Maar wat had je dan al voor die tijd met spiritualiteit?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 Doet, als je blijft doen wat je altijd doet, dan krijg je wat je altijd kreeg. Hè? Dus je moet ja. af en toe jezelf een schop om je bips geven. Ben jij filosofisch ja. bezig, Herman, uh, vanavond? Ja, ik heb hem voorbereid. <lacht> <lacht> ja, okay. Sorry, laat je niet weerhouden. Nee, Zien, nee houden ik vanavond. ben nu <lacht> oh. <lacht> <Ja. lacht> Ga door hoor. Ja, ja, ja.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 ...informatie ontvangen. Dus dat komt eigenlijk... ...bij mij op, op verschillende manieren. Kijk, dacht ik nou dat jij dat goed kon uitleggen. <laughs>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 Falls down, you know the sun's on its way. All oh, we'll celebrate. I show you how by loving the moment that you live in.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 Acht uur lopen op één dag, dat had ik gewoon niet verwacht dat ik dat zou kunnen in de Pyreneeën stijl. En dan stijl. ook de nodige nog? stijging. Ja, ja, ja, zo'n wij stijgen. En de kans op dat. verdwalen. Ja, ja, ook dat nog. Ja, ik heb al, toen ik in het jaar wat ik liep, zijn er, is er, wel, zijn er wel mensen dood, doodgevoren oh, tegen ja, Ik liep toen oh. in april. Oh. Maar uh, ja, die zijn echt verdwaald en... Uh,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 Hoe bedoel je? Nou, wat voor plekje is dat voor jou? Dat uh, plekje zit in je hart. Ah, together still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 Ik heb toen twintig minuten onder de pergola staan kijken. Omdat dat beeld zo onvoorstelbaar diep bij mij binnenkwam. Hmm. Dat de resten mij niks anders dan aan de kosmos te vragen mij daarbij uh, te helpen. Weet je nog wat je toen zo raakte? Of is dat heel persoonlijk? Nee, wij hebben het daar later over gehad. Um, Simone die uh, spiegelt dat dan weer terug. Die Ze zegt wat jij zag in mij was een stuk herkenning in jouzelf. Ja. Van, jou, van jouzelf. Uh, en daar raakte je op dat moment heel duidelijk mee in contact. En uh, dat is ook een beetje hoe wij met elkaar omgaan nu binnen onze relatie. Mm. de dingen die we voelen, de dingen die we voor elkaar voelen, voelen we ook heel duidelijk voor onszelf. Mooi. Ja. Zo, zo, zo een gevoelseenheid dat jullie besloten hebben te gaan trouwen. Ja, 5 Leuk. juni gaan we trouwen. Kun ja. Ja. je nog even kort vertellen van wat, wat je nou van Simone vindt? <laughs>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 En verder met Ime, uh, en Ime, we helpen daar ook bij, want Ime is uh, de geluidstechnicus tijdens de concerten. Mm. En Ime die bedient nu de knoppen van de PowerPoint, een hele mooie PowerPoint gecreëerd, die echt aansluit okay. bij de tekst, die, uh, de foto's van de, van de tocht, maar ook tekst erbij. En uh, helemaal precies aansluitend, dus die uh, is druk bezig met de knopjes bedienen.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 privé zangcoaching of, of uh, stemexpressie geef ik ook nog. En natuurlijk mijn boek. En dat is ja. het allereerste boek. En dat vind ik natuurlijk ook eens leuk. Hoe, is die, uh, hoe loopt hij tot nu toe? Ja, of? geweldig. Ja, eh, eh, nou, het is echt ongelooflijk. Ik hoor van, van uh, tot nu toe de reacties van mensen die hem gelezen hebben. Die zeggen van hij leest zo makkelijk. Hmm. Uh, ik heb één vrouw die had hem binnen 24 uur uit. Mijn schoonzusje die alleen maar van Harry Potter houdt en voor de rest niks. Die heeft hem binnen een week uitgelezen. En zelfs de hele schoolprojecten laten uh,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 Boy. They say he wandered very.